Zes uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De NAVO heeft zware luchtaanvallen uitgevoerd op de Libische hoofdstad Tripoli. Getuigen melden zo'n twintig explosies binnen een half uur. En ze zagen grote rookwolken boven de wijk waar de residentie is van kolonel Gaddafi. Er zouden zeker drie mensen zijn gedood. Het zou de zwaarste aanval op Tripoli zijn sinds het begin van de NAVO-bombardementen in maart. Diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM, hebben vluchten naar Noord-Engeland en Schotland geschrapt vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. De KLM laat 16 ochtendvluchten vervallen. Ook Britse en Ierse maatschappijen hebben vluchten geannuleerd. President Obama is vanwege de aswolk gisteravond al vanuit Ierland naar Londen gevlogen. Hij zou eigenlijk pas vanochtend gaan. Na de eerste Kamerverkiezingen van gisteren wordt de roep sterker om het kiessysteem te veranderen. Zowel senatoren als premier Rutte vinden dat het anders moet. Rutte noemt het kiessysteem bizar en volgens hem hebben de onderhandelingen achter de schermen over het stemgedrag weinig meer met democratie te maken. Hij doelt daarmee op het strategisch stemmen om een andere partij sterker te maken.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 De tornado die over de Amerikaanse stad Joplin trok heeft zeker 116 levens geëist. Daarmee is het de dodelijkste tornado in bijna 60 jaar. Zeker een kwart van de stad Joplin is met de grond gelijk gemaakt. Reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het aanhoudende slechte weer in Missouri. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 24 mei, goedemorgen. Zo kan het niet langer met de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Riep bijna iedereen gisteren. Maar we hoorden niemand die een oplossing had. Het werd gisteren duidelijk dat de SGP een belangrijke rol gaat spelen... in die Eerste Kamer. En dat het kiesstelsel wat betreft de Senaat niet meer van deze tijd is. Joost Vulik zet de reacties op een rij. En we vragen politicoloog Marcel Bogos of hij wel een goed alternatief heeft... voor de samenstelling en de rol van de Eerste Kamer. We hoorden het net al en straks meer over de meltdowns... in de Japanse kerncentrale Fukushima. Het is daar na de aardbeving en tsunami... Niet bij het smelten van één splijtstofstaaf gebleven. Gevolgen van de vulkaanuitbarsting op IJsland zouden niet zo heel groot zijn. Maar nu zijn toch luchtvaartmaatschappijen aan het cancelen geslagen. We bellen onder andere met de KLM. En de omstreden minister van Buitenlandse Zaken van Iran mag Europa weer binnen... terwijl hij op een zwarte lijst staat. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken legt straks uit hoe dat kan. En de PVV neemt geen genoegen met die uitleg. We spreken straks PVV-Kamerlid Wim Korsenhoeven. Er zijn afspraken gemaakt om de overlast van ganzen aan te pakken. Joris van der Kerkhoff is al op ganzenjacht vanochtend, heel vroeg... om te kijken wat de afspraken in de praktijk betekenen. Het Paralysiaanse parlement lijkt de weg vrij te maken... voor een massale boskap opnieuw in het Amazonegebied. En Obama is op bezoek in Europa, maar eigenlijk horen we hem nooit... Over ons praten we over met oud-correspondent in Amerika, Mark Chavan. De verwoestende tornado's in de Verenigde Staten. En weer Nederlanders in actie op Roland Garros. Hoort u in dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via NOS.nl of via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. Zware NAVO-aanvallen vannacht op de Libische hoofdstad Tripoli. In nog geen half uur tijd waren er zo'n twintig explosies in de stad, melden ooggetuigen. Libische autoriteiten zeggen dat zeker drie mensen gedood zijn. Een woordvoerder van de Libische regering stond de pers te woord in een ziekenhuis. Volgens hem zijn de gewonden naar twee ziekenhuizen gebracht... en zijn er ook mensen overleden. De woordvoerden zijn naar twee verschillende two Dit is een van ze. of them. natuurlijk gevoerd gevoerd. En ze hebben al naar huis gehad... omdat ze hun lichterde woorden hebben. Ze hebben een groter, een groter, een hebben een zoals je hebt gezegd. Mogelijk gaat het om de zwaarste aanval op Tripoli... sinds de NAVO in maart begon met bombarderen. Die aanvallen zijn bedoeld om te voorkomen... dat Gaddafi's troepen burgers aanvallen. De regeringspartijen, VVD en CDA en gedoogpartner PVV... haalden samen net geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar premier Rutte kan wel met de uitslag leven... zo zegt hij, met steun van de SGP in de Eerste Kamer. Met de SGP is het waar dat we op veel punten overeenkomstige ideeën hebben, maar niet over alles. Uh, maar tegelijkertijd zie je toch dat we ook met andere oppositiepartijen goe goed zaken doen en dat zullen we blijven doen. Rutte ontkent dat er afspraken zijn gemaakt met de SGP. PVV-gedoogpartner Wilders noemt ook de SGP als eerste partij. Het is jammer dat we als politieke samenwerkingspartijen geen meerderheid hebben... Maar met de SGP erbij uh, ja, is er toch voldoende basis uh, om uh, meerderheden te vinden in de Eerste Kamer. Dus dat is positief. En ook Wilders ontkent dat er afspraken zijn gemaakt met de SGP. Er zijn uh, geen enkele afspraken uh, gemaakt. Dus dat is uh, niet het geval. Uh, maar ik ken natuurlijk de SGP en ik weet dat ze uh, in ieder geval een heel stuk anders denken... op de thema's als bijvoorbeeld immigratie, uh, als een partij als uh, GroenLinks of uh, de SP... PvdA-leider PVDA Cohen is bezorgd over mogelijke steun van de SGP aan deze gedogen regering. Ik wijs er nog maar even op: vorige week in, uh, in Flevoland, toen daar een gedeputeerde werd gekozen, dan heeft de SGP tegen de VVD-gedeputeerde gestemd. omdat het een vrouw is. Kijk, van die partij worden ze nou afhankelijk. Dat lijkt mij niet prettig. En ook D66-leider Pechtot is kritisch over de SGP. Wat is het programma? Godslastering, winkeltijden. Uh, wat gaan we nog meer krijgen? De enkel feitconstructie om homoseksuele leraren te ontslaan. Nou, na de verkiezingen voor de Eerste Kamer gaan steeds meer stemmen op het kiesysteem te veranderen. Premier Rutte vindt dat het systeem op de schok moet. P van de aanleider leider beaamt dat. Ik vind als je er nu naar kijkt dat, dat, dat deze wijze van verkiezing dat die echt wel achterhaald is. Uh, en als u dan vraagt van is dat nou goed voor de democratie? Het antwoord is nee. En ook CDA-fractievoorzitter van Huis. Maar Buma ziet wel wat in verandering. We moeten niet meer het doen zoals dit jaar. Maar de oplossing misschien met het tempo van de Eerste Kamer... eerst goed over nadenken en dan een verandering. Door naar de IJslandse Astwolk hebben vijf luchtvaartmaatschappijen... hun vluchten naar Noord-Engeland en Schotland geschrapt. Het gaat om de bestemmingen Glasgow, Aberdeen, Edinburgh en Newcastle. In totaal blijven zo'n 100 toestellen aan de grond. KLM laat 16 vluchten vervallen die voor vanochtend 11 uur zouden moeten vertrekken. Maar ze zijn daarmee niet de enige, zegt correspondent Arjen van der Horst. Na KLM hebben ook British Airways en twee andere luchtvaartmaatschappijen vluchten geschrapt. Het zijn allemaal... Bijna vluchten die van en naar Schotland gaan, maar er zitten ook een paar uh, transatlantische vluchten bij. Ja, de Aswolk zal naar de verwachting deze ochtend de Britse eilanden bereiken. President Obama, die gisteren in Ierland begonnen is aan een. Europese tournei. ja, Die heeft daarom besloten al gisteravond naar Londen te vliegen... in plaats van vandaag. Laten vandaag wordt dan bekeken of er nog meer vluchten worden geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen bepalen zelf of ze nog willen vliegen. Dat zijn Europese afspraken die zijn gemaakt... naar aanleiding van de aswolken boven IJsland vorig jaar. Vooral jonge, talentvolle medewerkers... worden getroffen door de bezuinigingen bij Defensie. Dat zegt de voorzitter van de Vereniging van Marineofficieren, Hunnego. Volgens hem, zegt Defensie... Laten jullie meer doen voor een lagere rang en voor een lager salaris. En dat heeft ook zijn repercussies op de motivatie van het personeel... en heeft ook zijn repercussies op met name het jonge talent... wat om zich heen kijkt en denkt van... je kan ook hele leuke dingen doen buiten deze defensieorganisatie. En dat is schadelijk voor de kwaliteit van de krijgsmacht. In een hoorzitting in de Tweede Kamer... gaven de bonden hun mening over de plannen van minister Hillen. Van de 69.000 banen verdwijnen er 12.000. Ook de commandant der strijdkrachten, generaal Van U, maakt zich zorgen. Ik wil hier absoluut niet verhullen dat er gewoon onrust is in de hele organisatie. En dat, dat moet, moet helder zijn. En ik denk dat u dat heel, heel goed begrijpt. Over de bezuinigingen bij Defensie spreekt de Tweede Kamer zich over twee weken uit. Dan naar Soedan in de stad Abai wordt fel gevochten. Plunderaars hebben delen van de stad in brand gestoken. In Abai wordt de strijd tussen Noord- en Zuid-Soedan uitgevochten. Beide landen claimen het gebied rond de stad waar veel olie is te vinden. De correspondent van de BBC in Soedan heeft twee leiders gesproken. Zowel van het noorden als van het zuiden. I spoke to both a northern general who said his troops were in control of the town and the southern armed forces spokesman who accepted that his troops simply didn't have enough manpower to stem the assault in this disputed border region. De volking van Zuid-Soedan koos in januari voor de onafhankelijkheid. Over de grensregio bij Abyei werd echter geen besluit genomen. Inwoners zouden zich later in een referendum mogen uitspreken. of de stad bij Noord- of bij Zuid-Soedan zou gaan horen, zegt de correspondent. Het is niet mogelijk om te bepalen of Abyei de Noord of de Zuid zou Er zou een referendum zijn, dat had niet gebeurd. Dat leidde tot tension en clashes noord soedanese troepen trokken afgelopen weekend de stad binnen. Sindsdien is het er onrustig. De vrees bestaat dat de onrust overslaat naar andere delen van het land... en dat er opnieuw een burgeroorlog uitbreekt in Soedan. In Chili is het graf van oud-president Salvador Allende geopend. De stoffelijke resten zijn eruit gehaald voor nader onderzoek. De familie wil weten of hij is vermoord of zelfmoord heeft gepleegd. Een rechter, die bij het opgraven aanwezig was... vertelt dat de resten worden overgebracht naar een speciaal onderzoeksteam. Hij werd na zijn dood bij de staatsgreep in 1973 razendsnel begraven. En daarom is er altijd twijfel gebleven over de doodsoorzaak... ...van deze linkse Chileense president. Zorgen gisteren over de Europese schuldencrisis op de beurs... ...daar kwamen nog eens slechte berichten over de Amerikaanse economie bij. Resultaat dalende beurscijfers. De Dow Jones zakte 1,1% en de Nasdaq zelfs met 1,6%. In Japan wordt er al gehandeld. De Nikkei is daar stabiel. Ja, staat op dit moment vrijwel gelijk aan de slotstand van gisteren. Dat zo weer over nieuwsoverzicht dat kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/radio1, daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Blondie, Amerikaanse band, heeft gisteren de details bekendgemaakt... van een nieuw album dat in september uit gaat komen. Het album gaat Panic of Girls heten. De tracklist is vrijgegeven, de lijst met nummers. En kent naast de nieuwgeschreven nummers ook een paar covers. Onder andere eentje van de hit Girly Girly van Sophia George. Zij zong dat reggae-nummer met een hoge meisjestem. Zo zal Debbie Harry het uh, niet meer halen. Haar stem is in de loop der jaren wat uh, gedaald. Groep maakt deze zomer ook een tour door Europa. Op 14 juli staan ze in een uitverkocht Paradiso in 78 alweer. Jazeker, zo lang geleden braken ze door in Europa met dit nummer. Denise, Denise, Blondie, komt dus een, een nieuwe cd van ze uit. Panic of Girls. Dat 14 je dat weet. minuten over zes is het. Je luistert naar het NOS Radio. Eén journaal, we gaan naar Joris van der Kerkhof. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Jij stort je op de ganzen vanochtend? <laughs> nou, dat zouden ze wel willen. Al die mensen die, die een akkoord hebben gesloten... dat er een hoop ganzen weg moeten. Als wij er ons allemaal op gaan storten... jij en ik en Marcel... Dan, uh, is het zo. Nee, en dan, uh, dan is het zo geklaard. Ja. 200.000 uh, ganzen uh, zijn er, dat zijn 100.000 uh, te veel. En die 100.000 zouden in het loop van de komende vijf jaar uh, moeten verdwijnen. En uh, er is een akkoord over afgesloten. In de G8, de Ganzen 8 uh, noemen ze dat. Allerlei clubs die uh, met natuur en milieu en met ondernemen uh, te maken hebben. En uh, nou, een van die clubs is de Jagersvereniging. En die is uit dat overleg gestapt. De Jagers zouden de ganzen uh, moeten gaan afmaken voor een deel. Er zijn ook andere uh, ideeën om uh, de 100.000 uh, uh, ganzenvermindering te verkrijgen. Je gaat vanzelf op zo'n rare manier praten bij dit soort uh, afspraken. Maar de, uh, de jagers die, uh, die zien, het, die zien het niet zitten. Die komen hier in Friesland in de loop van de ochtend uh, uitleggen... waarom zij uit dat overleg zijn gestapt. En uh, wat voor alternatieven zij zelf uh, denken nog uh, te hebben... om de ganse stand uh, te verminderen. Uh, de boeren komen aan het woord. En daar ben ik nu ook bij, uh, bij een van de boeren. Uh, uh, Gerrit Hofstra heet die man en die gaat... Over ganzen, maar die gaat ook over gutto's. Als je zijn boerderij opkomt, dan staat er Nederland Guttoland en dan een grote foto ook van een, van een gutto en een, grote, uh, een, een, een tekening daarbij van een uh, trekker die uh, het gras aan het, uh, aan het maaien is. En dat is overigens, dat grasmaaien is overigens ook gisteren voor een belangrijk deel op zijn land uh, gebeurd. Daar kun je niet zo goed zien dat dan de ganzen de afgelopen dagen daarvoor uh, dat gras op een of andere manier heel erg onheus hebben bejegend. Want dat doen die, dat doen die ganzen. Die eten dat gras allemaal op. En ze poepen en, erop. En ze poepen erop. En dan hebben de koeien, die er misschien ook wel eens op poepen... maar de koeien van de, van de boer hier, die hebben dan helemaal niets meer, maar aan, meer aan dat gras. Daar gaat de boer over praten. De vogelbescherming komt ook langs. Want dat is wel het bijzondere aan dat akkoord om zoveel ganzen af te maken... Een gans is tenslotte een vogel. En de vogelbescherming zou je denken, die gaan die vogels beschermen. Maar die zijn er wel mee akkoord dat het aantal ganzen in de zomer... Eh, echt eh, verminderd eh, gaat worden. Dus de afgelopen vijf jaar zijn er 100.000 bijgekomen. De komende vijf jaar moeten er weer 100.000 af. Ganzen nu zijn nog even hier niet te vinden. Maar zo 's ochtends komen wij overal. Op 21 maart waren we in Drenthe. En eh, dan kunnen we er echt heel veel zijn. Echt waar. Dat kan echt heel hard klinken. Luister maar. Dat klinkt toch prachtig. Dan moeten ze ze af gaan schieten. Nou goed, Joris van der Kerkhof gaat uh, kijken wat dat in de praktijk betekent. Die afspraken die de ganzen acht hebben gemaakt. Meer natuur dan in Brazilië. Het parlement stemt daar vandaag over een nieuwe boswet. En die is zeer omstreden. Want het wetsontwerp dat nu op tafel ligt... legaliseert eigenlijk de houtkap in de Amazone. En het geeft ook nog eens de overtreders van de huidige wet amnestie. We gaan erover praten met onze correspondent in Brazilië, Marion van Rooyen. Mijon, wij kregen de indruk hier dat het eh, onder de vorige president Lula zo goed ging hè, met de Amazone. Wat is er veranderd? Nou ja, dat klopt. Onder Lula eh, werd er nog wel ontbost, maar het nam niet toe. Dat is al heel wat. Eh, want het gaat dan toch nog el elke seconde om een heel voetbalveld eh, wat weggehaald wordt. Eh, voordat Lula aantreedt, eh, werd gewoon elk jaar eh, de oppervlakte van Nederland weggekapt en weggebrand. Nou, hij zorgde ervoor dat de wet, die eigenlijk al lang bestond... waarbij landeigenaren 80% van het bos moeten behouden... dat dat redelijk goed gerespecteerd was. Nou, nu heeft notabene de baas van de communistische partij... die onderdeel is van de huidige regeringscoalitie... het voortouw genomen in uh, een nieuwe boswet... Uh, ja, waar, waarbij eigenlijk die 80% bos die moet blijven bestaan, dat wordt leggeschoten. Uh, en met allerlei regels kan de hand worden gelicht. Ja, en dat uh, zet de hekken weer open op ja, vrij kappen en wegbranden. Ja, en in afwachting van die nieuwe boswet staan dan de, de zaagploegen en de bulldozers al in de startblokken? Ja, het is ongelooflijk de afgelopen maanden alweer de hele provincie Noord-Holland qua oppervlakte weggekapt. En We zijn land... al begonnen. Ja, het is echt vooruitlopend op die wetgeving. En euh, er is nu dan een crisiscentrum ingericht en het leger wordt er naartoe gestuurd. De minister van Milieuzaken laaiend. Maar je moet je ook voorstellen, die gebieden zijn nu eenmaal het Wilde Westen, waar de overheid toch heel erg weinig te zeggen heeft hoor. Wat houdt die uh, wet in, het voorstel dat nu in stemming wordt gebracht? Nou, Op een aantal punten. Hè. Uh, boerderijen, landbouwbedrijven uh, in de Amazone die kleiner zijn dan 400 hectare... Uh, die hoeven dus uh, niet meer te voldoen aan die eis om 80% van hun grondgebied bos te houden. Die, die, die mogen zelfs minder dan de helft hebben. Boerderijen uh, die groter zijn dan die 400 hectare krijgen die eerste 400 hectare vrij van de 80 regel Nou, daar ga je al schuiven. Verder, de lokale autoriteiten, dus gemeenten en deelstaten... krijgen de mogelijkheid om ontbossingen goed te keuren, waar dan ook. Nou, die zijn allemaal zo corrupt als de pest... dus dat zet de schuurdeuren nog groter open. Dan is er een amnestie. Alle mensen die voor juni 2008 zich schuldig hebben gemaakt aan illegale houtkap... en die dus nu allerlei boetes zouden moeten betalen... die worden vrijgesproken. Nou, dat is uh, echt, echt nog een keer verder die deur openzetten... naar illegale houtkap, naar wegbranden. En dan, ja, het laatste uh, kersje op de taart... is dat ook in beschermde gebieden... waar dus eigenlijk helemaal niks weg mag, hè, nu toch gewoon uh, uh, koeien gehouden mogen worden. En ik weet niet of je het weet, maar die koeien... Dat is de reden dat de Amazone wordt weggekapt, uh, om die koeien te laten grazen. Betekent dit uiteindelijk het einde van het Amazonegebied? Nou, kijk, de Wereldbank die had al berekend dat over 15 jaar uh, 75 van de Amazone gewoon weg is. En dat betekent dat het ook niet meer terugkomt, want het wordt gewoon savanne dan. Ja, en... Uh... De, de, de, tot twee keer toe is de stemming in het parlement niet doorgegaan. Want uh, zeg maar de milieumensen hebben het toch kunnen tegenhouden. Daar lijkt het nu niet meer, dat lijkt nu niet meer zo te gaan. Het moet nog naar de Senaat. En dan kun je misschien nog iets verwachten van uh, de socialistische president Dilma. Hè, de, de, de, de rechterhand ooit van Lula en nu president. Misschien dat zij... Uh, nog iets doet om een grote ramp te voorkomen. Maar dat weet je niet. Onze correspondent Mayon van Rooijen vanuit Brazilië... met alarmerende berichten over het Amazonewoud. Door naar Amerika. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden... in het Amerikaanse stadje Joplin... 116 mensen kwamen gisteren bij een allesverwoestende tornado om het leven. De tornado ontwikkelde zich binnen 10 minuten ging heel snel. Veel mensen hadden geen schijn van kans. Anderen kropen door het oog van de naald zoals deze jongen die in een supermarkt schaalde. And all of a sudden the glass in the front of the building just got sucked out, was completely blew out En uh so um, my buddy had the idea that we should all like, run as fast as we can and get in that cooler. Um, and so we just um, all deze jongen schuilde dus in de koelcel van die supermarkt. En hij vertelt dat nadat de tornado voorbij was geraasd, stond alleen die koelcel nog overeind. De rest van de supermarkt was gewoon weg, weg. Raymond Klok woont sinds 2006 in de staat Missouri. Heeft een kantoor in de getroffen stad Joplin. Dat staat nog. Vertelde u al meneer Klok in onze avondzending. avonduitzending gisteravond. Goedenavond voor u. Ja, goedenavond voor mij. Goedemorgen voor jullie. Wat heeft u gisteren verder de hele dag gedaan? Uh, wij hebben voornamelijk gisteren uh, proberen contact te leggen met onze cliëntelen. Wij werken met uh, mensen met een, uh, met een aangeboren handicap. Um, en zover is dat uh, vrij succesvol geweest, moet ik, uh, moet ik toegeven. Uh, wij hebben op onze, onze lijst uh, nog steeds uh, 80 uh, mensen of families uh, waarmee nog geen contact is gelegd. Uh, waarvan we ook niet weten uh, of ze op dit moment veilig zijn of dat ze niet veilig zijn. Dus daar, uh, en daarnaast werken wij uh, direct samen met. Uh, uh, met organisaties en providers die service, uh, services verlenen aan die mensen... Uh, in de hoop dat zij meer informatie hebben dan ons. Dus het is eigenlijk een driehoek van, uh, uh, van, van informatie... dat continu met elkaar in contact staat, omtrent uh, nieuws en uh, doorgeven van informatie. En u heeft natuurlijk een goed beeld gekregen inmiddels, meneer Klok... van de totale verwoesting in Joplin. Ja. Het, het, het is een, we hebben wat beelden gezien, foto's. Weinig meer dan een desolaat stuk niemandsland geworden. Hè? Kunt u eens omschrijven voor de mensen die het niet gezien hebben hoe Joplin er nu uitziet? Het is. Uh, uh, nou, het is Joplin in een wijde omgeving. Uh, het is. Uh, laat ik gewoon heel even snel zeggen hoe mijn rit begint. Ik, ik rijd weg uit Carthage. Zodra ik uh, buiten Carthage ben, op de snelweg richting Joplin. Dan zie je al overal uh, afval liggen van, van daken, uh, insulatie, uh, noem het maar op. Ik heb zelf insulatie hier in een tuin te liggen wat overgewaaid is vanuit Joplin. En dichterbij je komt, uh, de ravage groter wordt en dan kom je op Joplin aan. En het is al, zoals ik in de uitzending van gisteren zei, de linkerkant en de rechterkant van Joplin staan er nog. En dan is er gewoon, uh, die tornado heeft een baan achtergelaten uh, over een lengte van 10 kilometer met, met een kilometer wijd. En alles in dat gebied is gewoon plat en verwoest. En het heeft kerken meegenomen, uh, scholen, uh, uh, winkelcentra, uh, een ziekenhuis. Uh, het is gewoon totale verwoesting, totale vernietiging. En onze gouverneur hier, uh, Jay Nixon, uh, die heeft uh, vandaag uh, bevestigd uh, min of meer dat... Uh, dat de tornado, uh, van, uh, morgen, vandaag voor jullie, dinsdag, komen er specialisten om, uh, om de tornado verder te onderzoeken. Ja. Maar het is al vastgesteld dat er windsnelheden van boven de 300 kilometer per uur ermee gemoed waren. Ja. En, ja, en daartegen is gewoon niets bestaan. Nee, dan blijft er weinig meer staan. Wordt gesproken al over nee. 116 doden. Wordt er nog gezocht naar slachtoffers of is dat zinloos? Ja. Ja, zeer zeker. Uh, onze gouverneur heeft ook gezegd dat hij op dit moment uh, helemaal niks in de mond te nemen. Omtrent het aantal doden, want het staat meer of meer vast dat, uh, dat dat absoluut nog op gaat lopen. Er is zoveel verwoest, zoveel straten, wijken, complete wijken, zijn gewoon verwoest over die straal van 10 kilometer. Er is zoveel puin. De, uh, de, het leger is ingezet. De uh, National Guard, dat is meer of meer de reserves van het leger, die zijn vandaag ingezet. De militaire de politie is er de omliggende uh, counties, wat is in principe niks anders dan een gemeente. Waar zoals we het in Nederland kennen, hebben alle noodunits ingezet. Dus uh, Jobless met noodunits van allerlei verschillende counties. Ja. Daarnaast zijn alle uh, sociale voorzieningen en, en hallen en sporthallen ingericht uh, voor noodopvang. En vervolgens volgezet met bedden. En er is een verschrikkelijk hoge nood voor, voor hele simpele dingen als... Als Sjampo, er is een, een hele grote vraag naar shampoo en gewoon zeep voor mensen. Omdat ja, mensen zijn uit hun huis gekomen met misschien een zakje vol met kleding. En de rest is verdwenen. Dus. Ja, ja het, is, uh, nee, het einde is uh, denk ik nog niet in zicht uh, als, we, als we het over getallen gaan hebben. Meneer Klok, hartelijk dank voor uw verhaal en sterkte ermee. Dank u wel. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Tennisser Thomas Schorel staat in de tweede ronde van de Open Franse Kampioenschappen in Parijs. Hij was in de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Argentijn Maximo González. Schorel kreeg veel steun van een grote groep Nederlandse supporters op de tribune. Ja, dit is super. Ik kwam binnen en ik had het gevoel alsof je bijensprek in Nederland speelt. Zoveel mensen zijn er. En ja, dit is echt geweldig. Uh, dat, dat er zoveel mensen hier naartoe komen om ja, mij aan te moedigen. En ja, hopelijk morgen Robin natuurlijk ook. Dat is echt super. Volgende ronde wacht er zeker een zekere Van Vrinka. Um, jij hebt nu zoiets van: kom maar op. Ja, nee, dat heb ik sowieso. Of dat nou tegen Federer is of, of tegen Van Vrinka. Ja, je wilt altijd je beste spel laten zien. En, uh, ja, zelfs Federer maak ik het lastig. Dus ja, waarom Van Vrinka ook niet? Eerder op de dag verloor Timo de Bakker dik van Novak Djokovic. Maar die is dit seizoen sowieso onverslaanbaar. Het was dus ook al een kansloze missie. Ja, pijnlijk in de manier dat ik niks kan uitrichten. Uh... Ja, het is duidelijk dat hij gewoon veel, veel te goed was en uh, dat, dat liet hij ook gewoon zien vanaf punt 1. Bij het begin wat nerveus en daarna krijg je gewoon heel snel dat je niet weet wat je moet doen. Ik trok iets te lang door en uh, ik denk dat ik eind tweede set een beetje mijn gevoel kreeg en in ieder geval het gevoel wat ik moest doen. Waardoor ik nog een paar games kon pakken, maar toen was het al veel te laat en, ja, jammer. Het hij had een beetje een gevoel. Nou, het, eh, vandaag komen de laatste twee Nederlanders op een in actie. Orange Rus speelt tegen Marina Irakovic uit uh, Nieuw-Zeeland. En Robin Hazen moet het opnemen tegen de Spanjaard Daniel Guimeno. Theo Jansen is definitief ajax ziet. gisteren beklonken. Jansen tekende voor twee seizoenen. En Ajax betaalt FC Twente 3,2 miljoen euro voor de middenvelden. Dat Ajax zo snel handelde, was voor Jansen een van de redenen om toe te happen. Het is natuurlijk vrij vroeg in het, uh, het transferwindow. Zeg maar, die, die begint nu pas op gang te komen. Of, of later nog. Dus we waren er al heel vroeg bij. En, uh, toen had ik wel zoiets van, nou, ik ga hiervoor. En, uh, we, gaan altijd, ja, we gaan kijken waar dit heen gaat. En uh, ja, vandaag mijn contract tekent. Nou, er is nog een groot voordeel voor de geboren Arnhemmer. En dat is dat hij daar kan blijven wonen. En gaat er zelfs iets op vooruit ten opzichte van NSGD? Ja, de afstand is kort inderdaad. Dus uh, nee, ik, ik doe hier uh, nog geen uur over... En, uh, dat is ideaal. En, ik bedoel, de fysio die hier, uh, die hier werkt natuurlijk, Korte Kaas, uh, die woont bij mij in de buurt. Dus uh, ik zou af en toe ook nog bij hem kunnen instappen. Ik kan in Arnhem blijven wonen, ja. Moet dat een uh, reden zijn dan? Want ik heb, ja. over, ik heb heimwee natuurlijk. Jij bent een echt, toch een echte aannemer Ja, dat wel. Maar ik bedoel, er wordt zoveel gezegd niet, dat ik niet naar het buitenland ga vanwege heimwee of wat dan ook. En uh, als iemand dat roept, dan gaat iedereen dat in één keer naroepen. Maar iedereen die mij kent, weet dat het niet zo is. En... Uh, ja, het is alleen jammer dat mensen dat roepen. Twee Nederlanders zijn er zaterdag bij in Londen in de Champions League finale. Edwin van der Sar speelt zijn allerlaatste finale. Zijn laatste wedstrijd zelfs. En Ibrahim Afellay speelt zijn allereerste finale. Dat brengt een hoop extra aandacht en spanning met zich mee. En daarom is het voor Afellay zaak dat hij zich van al die aandacht afsluit. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je moet toch het spel op de mat leggen... wat je normaal ook altijd doet en probeert te doen. Dus... Je moet je alle afsluiten voor alles. Het is natuurlijk wel de vraag of Afralijn zal spelen. Dit weekend maakte hij zijn eerste officiële doelpunt trouwens voor de Catalaanse club. Maar ja, dat, uh, daaruit kan hij geen conc conclusies trekken. Ja, dat, uh, dat weet ik niet. Dat uh, moet je aan de trainer vragen. Ja goed, ik bedoel, uh, ik, uh, ik zie het wel. Uh, ik bedoel, uh, ja, wat moet ik zeggen? Ik kan toch niet tegen jou zeggen van dit en dat, terwijl het niet zo is. Dus, uh, we krijgen de opstelling pas uh, vlak voor de wedstrijd. Dus uh, het is rustig afwachten. Uh, ja, we leven er met z'n allen met heel veel vertrouwen naartoe. En we uh, hebben allemaal een heel goed gevoel. En uh, we kijken er ook met z'n allen heel erg naar uit, omdat het een uh, fantastische wedstrijd wordt. Radio 1 Het NOS Journal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 Maar ik zal geen voorstel doen om het te wijzigen, omdat dat geen prioriteit heeft. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. In het oosten van het land is het de eerste uren nog bewolkt en valt er lokaal wat regen. Maar vanuit het westen klaart het op en komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het dan zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het noorden is er kans op een lichte regenbui. Temperaturen vandaag tussen de 16 graden aan zee en 18 lokaal 19 graden in het oosten van het land. Daarbij staat een stevige wind uit het westen, matig boven land en krachtig aan zee. Vanavond neemt de wind geleidelijk af en draait naar het zuidwesten. Vanavond klaart het dan ook verder op en vannacht is het helder. Het koelt flink af met in het binnenland temperaturen tussen de 4 en 6 graden. Aan de grond daalt de temperatuur lokaal tot aan het vriespunt en ontstaat er een ondiepe misbank. Morgen is, denk ik, de mooiste dag van de week met veel zonneschijn, weinig wind en temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Daarna wordt het wisselvallig in Nederland en zet de temperatuur een paar stappen terug. Aan WP Verkeersinformatie: 7 files in totaal, 23 kilometer. Ik noem de wat langere files. Die staat op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen de afwitte Averhoorn en Weidewormer 8 kilometer. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Spaanse Polder 5 kilometer en na een aanrijding op de A29 bergen op zomer richting Rotterdam voor Barendrecht 2 kilometer.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 minuut minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het kabinet heeft er nog een gedoogpartner partner bij, de SGP. Niet officieel natuurlijk. Want alleen daarmee met die SGP heeft het uh, kabinet nu een meerderheid in de Eerste Kamer. Noodzakelijk om niet alleen plannen te maken, maar ze uiteindelijk ook te realiseren. Geert Wilders vindt het best als zijn asiel- en immigratieplannen maar doorgaan. Ik ben uh, op zich positief gestemd. We hebben... Um, weliswaar uh, geen meerderheid gehaald met VVD, CDA en PVV. Ik had natuurlijk stiekem gehoopt dat we 38 zetels zouden halen. Dat is niet zo. Maar we hebben er 37. En uh, nou ja, wellicht dat we uh, uh, uh, met een partij als de SGP... Uh, ik denk dat er voldoende basis is. Er zijn uh, totaal geen afspraken gemaakt. Maar dat er een basis is om in ieder geval te kunnen vertrouwen... dat er belangrijke punten door wel een meerderheid ontstaat. Ook voor ons belangrijke onderwerpen. Uh, daarom ben ik positief gesteld. Maar ik zeg wel meteen de lakmoesproef zitten we in de uitvoering. Op het moment dat voor ons belangrijke punten op die terrein... als immigratie, integratie, zorg en criminaliteit... als die onverhoopt niet de eindstreep zouden halen in de Eerste Kamer... dan heeft het kabinet wel een probleem met mijn fractie. Ja, bent u opgelucht dat het kwartje zo is gevallen? Dat had ook net anders uit kunnen pakken? Zeker, ik, natuurlijk. Ik had gehoopt op 38, um, um, gerekend op 37, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Het had al 36 bijvoorbeeld kunnen zijn en dan was je van nog meer partijen afhankelijk geweest van meerderheden. Ook partijen die op de voor ons belangrijke dossiers ja, toch ook wel heel anders denken. Ja, waar was u bang voor? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, kijk, en, en, nogmaals, er zijn geen afspraken met, met de SGP. Ik heb er vertrouwen in dat we op ons belangrijke dossiers uh, tot meerderheden zouden moeten kunnen komen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een partij als de SP of GroenLinks... Ja, die staan echt diametraal tegenover de standpunten, of veel standpunten zoals wij die ja, toch voor elkaar hebben gekregen... en het gedoog gekoord, bijvoorbeeld op immigratie en asiel. En uh, daar ben je nu minder van afhankelijk. En daarom is, ben ik toch blij, hoewel het er helaas geen 38 zijn geworden, dat er toch ja, een basis is om, uh, uh, om toch wel meerderheden uh, op de voor ons belangrijke dossiers te halen. Maar nogmaals, um, um, um, the proof is in the eating of the pudding. Um, het moet wel nog blijken. En op het moment dat belangrijke onderdelen van ons gedogen code het niet halen, heeft het kabinet een probleem met de PVV. Ja, nu is er eigenlijk nog een gedoogpartner. partner. Nou, ik geloof niet dat ze zichzelf zo noemen en dat ze zichzelf zo zien. Maar u moet de macht een beetje delen. Nou, wij hebben geen macht, want wij zitten al niet in de treffershaal, maar we hebben invloed. En de invloed van de SGP is ontegenzegelijk ook gegroeid naar vandaag, dat is absoluut waar. Die van ons is daarbij niet minder geworden, maar de SGP heeft ook invloed gekregen, zeker. Wat vindt u van de SGP en het vrouwenstandpunt bijvoorbeeld? Ja, ik ga niet, dat heb ik ook nooit gedaan, een oordeel geven over, over die partij. Er zijn zeker standpunten waar we het mee eens zijn. Er zijn ook standpunten waar we het totaal niet mee eens zijn. Welke? Nou ja, nogmaals, ik ga ze nu niet allemaal voor u herhalen. Maar het is een partij waar we bijvoorbeeld op immigratie en andere terreinen goed zaken mee kunnen doen. Er zijn andere standpunten waar we het totaal mee oneens zijn. Uh, maar het gaat erom in de politiek, uh, Nederland kent geen twee partijenstelsel. Uh, dat je moet proberen om uh, partijen waar je op onderdelen dicht meer in de buurt komt... om daar zaken mee te doen, uh, zonder uh, je eigen karakter te verlogenen natuurlijk. Maar compromissen horen daarbij, en dat zal ook hier moeten. Um, als maar, uh, en dat is voor mij het allerbelangrijkste... de punten uh, waar we vorige zomer, uh, de, ongeveer de hele zomer, voor hebben onderhandeld... Uh, als die maar de eindstreep halen. En als dat gebeurt, uh, dan ben ik ontzettend blij. En als dat uh, niet gebeurt, uh, ja, dan ontstaat er een groot probleem. En die eindstreep, is dat over vier jaar? Wat mij betreft uh, is dat over vier jaar en uh, misschien wel over tien jaar. Maar dan wel de hand op de knip voor Griekenland? Dat zeker. Geert Wilders en Peter Blok sprak met hem. Zeven natuurorganisaties zijn het erover eens geworden... dat het aantal ganzen in Nederland moet worden gehalveerd. Gisteravond hebben ze dat in de ganzenacht afgesproken. De jagers, oorspronkelijk de achtste partij, zijn het niet met de plannen eens... en daarom zijn ze uit het overleg gestapt. Directeur Chris Kalde van Staatsbosbeheer legt uit wat de ganzen te wachten staat... Uh, we, we streven ernaar om de stand weer terug te brengen tot die van 2005. Dat waren ongeveer 100.000 gouden ganzen. En we hebben er nu een kleine 200.000. Dus u kunt het verschil uh, uitrekenen. Dus dat wordt ongeveer verminderd in vijf jaar tijd met, met 100.000? Ja. ja, klopt. Afgeschoten? Uh, uh, uh, ja, gevangen, uh, uh, gedood voor een stuk. Maar voor ook proberen om de broedsucces van die uh, zomervogels te verminderen. Omdat als je niks doet, komen er elk jaar weer bij. Dus we proberen uh, het aantal geleidelijk aan naar beneden te brengen. In vijf jaar tijd. Nou zit u met wat betreft dat afschieten met een probleempje. Want de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is uit het overleg gestapt. Ja, die, hebben, die vonden het te veel open einde hebben. Die vonden er te veel onduidelijkheid in zitten. Wij gaan in de komende maanden aan de slag om die onduidelijkheid weg te nemen en wij hopen dat de KNVB weer aanhaakt. Ja, en als ze dat niet doen? Nou, dan blijf ik. ik volgens mij hebben we zo'n goed verhaal dat ze wel zullen aanhaken. Maar als ze het niet doen, dan gaan we op zoek. Want de vertaling van ons, uh, uh, onze overeenstemming zit vooral op regionaal niveau. En dan proberen we uh, uh, leden van de KJV te vinden die bereid zijn om in hun eigen gebieden, hun eigen jachtgebieden, mee te werken aan onze plannen. Fred Wouters, directeur Vogelbescherming. Ja, de naam zegt het al, Vogelbescherming. Geldt dat niet voor ganzen? Dat geldt zeker voor ganzen. Uh, wij zijn uh, in Nederland, zijn we trots op ganzen. Nederland is een ganzenland, uh, door de ligging en door de natuurgebieden die we hebben. Uh, in de winter er komen er zo'n, zeg maar, 2 miljoen ganzen uit het noorden, trekvogels. Uh, en die willen we extra bescherming geven. Maar waarom bent u nu als vogelbescherming daar akkoord mee gegaan? Dat er in vijf jaar tijd zo'n 100.000 ganzen afgeschoten gaan worden? Nou, Wij zijn daar uh, niet zozeer mee akkoord gegaan. Je moet je realiseren dat er uh, door alle provinciale plannen en ontheffingen die verleend worden... er worden nu al honderdduizenden ganzen geschoten in Nederland, jaarlijks. Dus wat wij willen bereiken met dit akkoord... is dat het aantal ganzen wat op jaarbasis wordt afgeschoten over de hele linie sterk daalt. En dat betekent in de zomer eerst een toename van het afschot. Maar later hopen we door maatregelen die je in het landelijk gebied kunt nemen... Uh, om dat afschot ook daar tot een minimum terug te dringen. En in die zin zijn de ganzen uiteindelijk dan beter af. Niet meteen morgen, de winterganzen wel, maar de zomerganzen moeten we naar, op handhaven op een niveau... Uh, wat, wat recht doet aan Nederland-ganzenland en wat uh, de schade binnen de perken houdt... zodat er ook in het landelijk gebied draagvlak blijft voor ganzen. Maar het gaat toch voornamelijk om boeren die klagen dat ze er schade van hebben... dat het gras van de koeien niet meer te eten is? Het ja. is toch eigenlijk feitelijk een economisch aspect waar het om draait? Ja, dat zou kunnen. Ja, dat, is, dat is een economisch deel van het probleem. Uh, is dat dan niet wrang dat er ganzen afgeschoten gaan worden vanwege een economisch aspect? Ja, wij vinden dat heel erg en in principe zijn we ook... met bent u akkoord gegaan? Ja, we zijn uh, tegen afschieten van ganzen in principe. En om zeg maar, over de hele linie uh, niet meer te hoeven toezien dat elk jaar er meer ganzen worden afgeschoten. Want dat gebeurt, hè. als we geen akkoord hebben, wordt het elk jaar meer die worden afgeschoten. Door dit akkoord gaat het aantal afgeschoten ganzen naar beneden. En dat heeft ons over de streep getrokken. Het is dus eigenlijk een keuze uit twee van slechte. Ja, het is een duivels dilemma. Uh, maar uiteindelijk zijn alle ganzen er in de, op de lange termijn beter mee af. Verder, auto's van de vogelbescherming. Nou, en het is dus in het belang van de boeren. Die hebben we nog niet gehoord. Maar daar is vanochtend Joris van de Kerkhof in Oldeboorn. Ja, dat ligt één koe. Eh, ontzettend rustig eh, te kauwen en misschien wel een beetje te herkauwen. Het is zo prachtig dat ze met die rechterpoot zo over die rand heen ligt. En ze kijkt ons zo aan van, eh, nou, het zal mijn tijd wel duren. Ze zitten hier binnen. Hoeveel koeien zijn hier, meneer Hofstra? Er zijn er 65 koeien. Hebben zij last van die ganzen of zitten ze hier alleen maar binnen? Zij zitten op het moment alleen binnen, maar ook een beetje naar het gebeuren van de ganzen. Want uh, wij, uh, het gras is hartstikke vies met alle mest van de, van de ganzen. Dat ze zijn er niet echt happy mee om het te vreten. Dus uh, ja, wij proberen dus om uh, allemaal koud te maken en het hele jaar koud te voeren. Dan hebben ze minder last van de mest. U hebt nu zo'n een beetje doorlopen... Naar, naar buiten toe. Net zagen we er, we hebben altijd een brilletje op, maar u kon ze beter zien dan ik. Ja, ik uh, zie dan zitten er, er toch een... wel, hè? Ja, ja ik zie ze zitten. Ze zitten er nog wel. En er zit vast al meer in. Dat langere gras ertussenin, daar zitten ook meestal ga uh, ganzen. In het langere gras zie je ze eigenlijk niet zitten, want dan komt alleen het kapje ertussen door. En als het gemaaid is, dan, uh, ja, dan zijn ze duidelijk zichtbaar. Ja. Hebt u er een hekel aan? Uh, in het begin had ik er niet zoveel hekel aan, maar het begint nu, werd, het begint nu echt een beetje een, een strijd te worden. Wie wint het? Uh, de gaan ze naar wij. Ja, ja een ik... bom erop en klaar natuurlijk. Ja, maar dat, een beetje, dat, dat, dat, dat, dat kan, wat mij betreft mag het bijna. Want uh, het, kijk, het bedrijf gaat bij ons wel voor. En het wordt een beetje een aantijging voor het bedrijf. Ja. De bedrijfsvoering komt echt in het geding. En dat komt in het geding omdat zij al het gas opvreten... Uh, hun poep achterlaten, waardoor het gas onbruikbaar uh, wordt. En ja, dat is het allerbelangrijkste, waardoor het voer slecht wordt... en je ander voer moet kopen en dat te duur wordt. Ja, en kijk, dat, dat te, te weinig voer, dat, dat, dat is een heel erg erge, het probleem voor het bedrijf. Want uh, uitbreiden, dat, nou ja, goed, dat, dat is iets, maar uh, je hebt geen goede kwaliteit voer. En het gaat allemaal bij kwaliteit... En als je alles moet aankopen, en wordt het dan ook slechtere melk? De melk wordt niet slechter, maar de productie van de koeien gaat naar beneden. Dus het is wat dat betreft gewoon een, fin gewoon een financieel verhaal. Het ja. grappige is ook wel, dit is in de zomer. Die ganzen in de zomer die kunt u wel letterlijk doodkijken. Ja. In de winter is het een beschermingsgebied voor de, de ganzen in de winter. Ja, dat klopt. We hebben hier een gedooggebied. En dat gaat van eh, 1 november tot 1 april. En 1 april, dan, uh, ja, dan trekken de ganzen eigenlijk, eigenlijk ook allemaal naar het uh, noorden. Hier vandaag gaan ze meestal naar het donkere delen. En dan gaan ze op, op naar het noorden in, in Europa. En dan zijn ze hier maar een beetje en dan, dan is het te overzien. Ja, maar dat, ze hier, horen hier in de zomer eigenlijk helemaal niet te zijn. En, en, en, bijvoorbeeld dat er een stuk of 10, 20 zijn. Nou, dat is nog niet zo erg. Maar als er 500, 600 per dag zijn... Dat is te veel. Die vrede te veel. Het verhaal wat we net hoorden ging over 200.000 uh, ganzen. De afgelopen vijf jaar zijn er 100.000 bijgekomen. De komende vijf jaar moeten er 100.000 uh, weer weg. Ja. Dat lijkt erop dat die 100.000, dat dat een normaal aantal is. Maar ik begrijp van u, u vertelde mij net dat in 1993 het om hele andere aantallen ging. En u toen al boos werd. Dat klopt inderdaad. In, drie, in 1993 zijn wij al bij de natuurorganisaties aangeklopt dat het uh, niet goed kwam dat wij zeiden van dit, dit, dit loopt compleet uit de hand. Vroeger waren hier ge, hele lange tijden, zijn hier helemaal geweest. Ze zijn uh, door de natuurverenigingen zijn ze uitgezet en gekortwit om eieren te leggen. En zodoende zijn ze ontstaan in de natuurgebieden. Ja. En zo zijn er heel veel uh, uiteindelijk hier terechtgekomen. En nu wil dat ze weggaan. Die koeien die hier aan het kouwen zijn, aan het herkauwen zijn, een klein beetje ook. En het mooie is als ik een beetje eromheen kijk. Het lijkt erop, net was de rechterpoot naar voren. En nu even ontspannen ligt ze daar met dat linkerpootje naar voren. Straks de veroordeling van een Nederlandse man zorgt voor veel discussie in Australië. Hoe dat zit, hoort u straks eerst naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Is het al druk? Al, nee, het is uh, volgens het boekje 11 files, 36 kilometer. De meeste files uh, leveren niet al te veel vertraging op. Er is een aanrijding geweest net op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Knopend Waterberg en Af het Wageningen 6 kilometer. Bij Oosterbeek is nu de ook dicht... Wat verwacht je verder nog voor vanochtend? Nou, rond half negen. Denk ik dat we iets onder de 200 kilometer zitten. Oké, okay, we horen het. Jullie dag. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, en nu hebben we het uh, hebben over de grote bezuinigingsronde waar. De... Hallo? Oh, dat weet ik weer. De grote bezuinigingsronde waar de Tweede Kamer zich over boog gisteren. In een hoorzitting. Het ging over defensie, de grote plannen. Uh, van minister Hille, om daar fors te bezuinigen. Daar werden allerlei hoge militairen en andere betrokkenen gehoord. En daar gaan we het zo duidelijk over hebben, begrijp ik nu. Nou, doen we dat. We gaan eerst naar het verhaal uit Australië. Victor Rijn, het is een Nederlandse man. Hij heeft voor discussie gezorgd in Australië. Gisteren werd hij veroordeeld tot drie jaar cel. En dat is wegens het aanzetten tot zelfmoord. Rijn hielp zijn chronisch zieke vrouw met sterven. We schakelen met uh, correspondent Robert Portier. Robert, wat is het verhaal van deze man? Ja, die meneer die uh, hielp zijn vrouw sterven. Zijn vrouw had uh, chronische pijn aan haar heup. Het was zo erg dat ze niet kon zitten, niet kon staan, niet kon wandelen, niet kon liggen. En het ziekenhuis weigerde haar om nog meer pijnstillers te geven. Dat zeiden zij, de dosis die wij op dit moment geven is al zo erg, daar kun je een paard mee doden. En ze wilde niet dat ze er nog meer kreeg. Nou, zij ging te raden bij Exit International. Dat is een organisatie die uh, zich inzet voor legalisatie van euthanasie. Ze wilde graag weten op wat voor manier een einde kon maken aan haar leven. En uh, is uiteindelijk door verstikking omgekomen. Ja. Nou, haar man die was niet actief betrokken bij, uh, bij het sterven, maar heeft haar natuurlijk wel begeleid. En vandaar die aanklacht gisteren in de rechtbank aanzetten tot zelfmoord. Ja. Nou, zelf heeft hij zich verdedigd. heeft gezegd, ik handelde in het belang van mijn vrouw. Zij smeekte mij om een eind aan haar leven te maken. Ja, en ik heb vanuit liefde en vanuit mededogen heb ik haar geholpen. En dat, uh, dat verhaal werd door de rechtbank ook wel een... ...een beetje meegenomen in het vonnis. Hij kreeg namelijk drie jaar cel, maar wel voorwaardelijk. Dus hij hoeft niet naar de gevangenis. Hm. Maar uh, Robert, wordt duidelijk uit jouw verhaal. Het mag dus niet in Australië. Hoe is daar de wetgeving? Hoe is het geregeld? Nee, het mag inderdaad niet. In Australië is euthanasie verboden. Net trouwens als hulp bij zelfdoding. En uh, hoewel dat verboden is, wordt er eigenlijk nooit iemand voor vervolgd. De laatste keer was in 2005. Toen een zuster tweeënhalf jaar celstraf kreeg omdat zij haar ouders had helpen sterven. En die straf die werd later teruggedraaid. Men vond blijkbaar dat dat niet terecht was... dat zij daadwerkelijk daarvoor in de cel moest. En ook in dit geval, in het geval van Victor Rijn... Uh, heeft men uh, een voorwaardelijke straf uitgesproken... omdat er aan de ene kant sprake was van ondraaglijk lijden... en aan de andere kant omdat de rechter vond... dat hij uh, handelde naar de uitdrukkelijke wens van zijn vrouw. Hmm, Robert, als er zelden iemand vervolgd wordt in Australië... waarom wordt euthanasie dan niet gelegaliseerd? Ja, die discussie is er inderdaad wel. Uh, die heeft, uh, dit jaar weer een, of is dit jaar eigenlijk weer aangewakkerd. En dat heeft te maken met de uitslag van de verkiezingen. De Groenen hebben namelijk uh, flink gewonnen tijdens die verkiezingen. Zij zijn uitgesproken voorstanders van de invoering van uh, euthanasie. Ze hebben al een aantal voorstellen gedaan... waarbij ze eigenlijk proberen om nou, indirect uh, euthanasie toch mogelijk te maken. En hoewel de politiek er nog niet uit is hebben ze wel veel steun van de bevolking, want een recente steekproef heeft al laten zien... dat 40% van de bevolking uit de nazi zou overwegen wanneer de wet dat mogelijk maakt. Oké, okay, nou, Victor Rijn dus eh, drie jaar gekregen, maar hij hoeft eh, niet de gevangenis in, want de staf is voorwaardelijk. Robert Portier vanuit Australië, dankjewel. Tien voor zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nou. Nu dan wel, de bezuinigingsoperatie bij Defensie. De Tweede Kamer boog zich daar gisteren over. De Kamer hoorde deskundigen en betrokkenen... en zal later over de bezuinigingen debatteren. Over twee weken is dat. Ook de commandant der strijdkrachten, Peter van Uum, werd gehoord. Nederland krijgt volgens hem nu een andere krijgsmacht. Het is een rekbaar begrip, veelzijdig inzetbaar. We hebben bij deze exitie er zoveel mogelijk naar gestreefd om zoveel mogelijk ja te kunnen zeggen in de toekomst op al die vragen die op ons afkomen. De wereld wordt steeds onzekerder, dus we hebben geprobeerd om zo breed mogelijk aan capaciteit spectrum neer te zetten. Um, het is een rekbaar begrip, veelzijdig inzetbaar, maar als we de tanks wegdoen, ja, dan kunnen we tanks niet meer inzetten. Als u zegt we zijn nog veelzijdig inzetbaar, dan is dat begrip dus behoorlijk opgerekt? Ja, dan is het, uh, dan is het uh, opgerekt. En als ik uh, van de tien uh, mijn bestrijdingsvaartuigen en nummer maar zes heb... Ja, dan kan ik niet alles meer uh, wat we nu doen. Dat zo simpel is het. En als ik elkaar helikopters weg moet doen... dan heb ik dus minder helikoptercapaciteit. En uh, kijkt u zelf maar uh, hoe uh, in de missies en in de, in de wereld... momenteel de behoefte aan uh, helikopters is... dan ziet u ook hoe, hoe pijn dit doet. U hebt vandaag op de hoorzitting in de Tweede Kamer gezegd... dat deze hele operatie die geeft onrust in de krijgsmacht bij de, bij de mensen. Uh, waar merkt u dat dan? Hoe, hoe hoort u dat? Nou ja, de mensen krijgen thuis zelf de vraag van, heb je dadelijk nog een baan bij Defensie? En die mensen vragen dat aan hun bazen. En de mensen kijken om zich heen, kan ik misschien een civiele baan nemen, ja of nee? De mensen, als ze in de pauze zitten, dan praten ze met elkaar over, hoe gaat het met onze eenheid? Moet ik naar een andere baan? Kan ik een betere baan binnen Defensie vinden? Dat is allemaal onrust in die organisatie nu eerst. En wij proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Maar dat zal voor een heleboel mensen nog een, een tijd duren. Is het nu al duidelijk hoeveel mensen er gedwongen op straat komen te staan... die niet zelf, al dan niet met hulp van Defensie, weer iets anders vinden of uh, met pensioen gaan? Zo'n 12.000 banen uh, gaan er weg. Dat betekent dat er zo'n 10.000 mensen rechtstreeks geraakt worden hierdoor. Uh, wij denken dat er een, aantal, een paar duizenden kunnen gewoon uh, overgaan in de vacatures die we momenteel hebben. Maar dat betekent ook dat we voor zo'n 6.000 mensen echt uh, van werk naar werk buiten Defensie uh, moeten zien te vinden. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Nou ja, voor een heleboel mensen denken dat het lukt. We zien de eerste positieve signalen in de maatschappij. We zien echt segmenten die naar ons toe komen, werkgeversverenigingen die naar ons toe komen: van kunnen we jullie mensen overnemen. Dat is goed, in de logistiek, in het transport. Dat is goed, daar maken we ook afspraken mee. Maar er zullen mensen zijn die niet aan een baan kunnen komen. en die dus via ons sociaal beleidskader zullen we ze nog twee jaar proberen te helpen om aan die baan te komen. Maar het is denkbaar dat we, die uiteindelijk, dat we daar afscheid van moeten nemen in hele trieste omstandigheden. En dan gaat het om twee, drieduizend mensen? Ja, de, de, maar dat is een eerste raming, een eerste inschatting... is dat we zo rond de 2000 mensen misschien niet aan de baan kunnen helpen. Aan de koffietafel, aan de bar in de krijgsmacht, hoor je nogal eens... Uh, we hebben te weinig gehoord dat de generaal dat van Um zich heeft verzet tegen die bezuinigingen. Wat vindt u van die kritiek? Nou, ik, ik begrijp die. Laat daar geen misverstand over zijn. Uh, maar uh, het is uiteindelijk, in een de democratie werkt het zo... dat uh, de politiek uh, neemt de besluit en is daar politiek verantwoordelijk voor. En binnen kan er uh, van alles verteld worden en kan er ook heel uh, stevig gediscussieerd worden uh, met de minister vanuit de ambtelijke leiding. Maar dat mag nooit naar buiten treden. En, uh, en zo, zo hoort het gewoon. En, dus hoe, hard, hoe hard u met uw vuist op tafel heeft geslagen, dat houdt u geheim? Nou, dat, nou geheim is een groot woord, maar dat is voor, voor binnen de Kamer. Want dan kan ik er ook uh, ongezouten mijn minister mijn mening geven. Maar uw mensen vinden, we hebben hem te weinig gehoord. Ja, ik, ik snap dat. En dat is een hele lastige keus. Want daar sta je dus in een dilemma. En ik eh, mag graag een potje stoeien met mijn minister. Maar uiteindelijk heeft hij de besluiten genomen. En eh, sta ik achter. Commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. En Wilco Boom sprak met hem. Het NOS Radio 1-journaal de ochtendkranten. In de krant uiteraard veel aandacht voor de Eerste Kamerverkiezingen van gisteren. Nou, maar misschien is de kop van de NRC Next, de voorpagina wel het aardigst, een tekening van een zwarte kous en een waslijn tegen een blauwe achtergrond. Met de kop daarbij afhankelijk van één zwarte kous. Want zo schrijft de krant, Rutte heeft de SGP nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar hoeveel principes zet hij daarvoor opzij? Nou, de pers gaat misschien een stapje verder. Hij heeft een zwart-wit geblokte finishvlag op de voorpagina. Met de tekst, Rutte heeft vol zicht op de finish. Nu het gedoogkabinet in de Eerste Kamer is uitgebreid met de SGP is de kans groot dat het kabinet Rutte de eindstreep haalt. Want geen van de betrokkenen heeft baat bij een voortijdig einde, zo staat in de pers. En in het Nederlands Dagblad, daar staat in het commentaar, uh, het woord failliet staat erboven. Het vertrouwen in de politiek is geschaad. Het ergste daarbij is volgens het Nederlands Dagblad de negatieve hoofdrol... die de twee kleine christelijke partijen hierbij voor zichzelf hebben opgeëist. Het gevolg, seculier Nederland zet christenen nu weer weg als vrouwenhaters. Ook ander nieuws. Leerlingen en leraren moeten meepraten over het ontslag van docenten... Dat is in de ogen van PVV'er Harm Beertema best een goed idee. In het AD zegt hij dat niet alleen de directiedocenten moet kunnen ontslaan. Ook wil Beertema dat scholen elk jaar de slechte 5% van hun leraren ontslaan. Je moet ze eerst aanspreken op hun kwaliteit. En als ze niet verbeteren, zou het mooi zijn als je ze kunt ontslaan... zegt Beertema, die zelf 34 jaar voor de klas stond. Het vrijgeven van de prijzen van geneesmiddelen... leidt niet tot meer concurrentie, staat in NRC Next. Integendeel, Nederlanders gaan juist meer premie betalen... voor een ziektekostenverzekering... als minister Schippers de verkoop van medicijnen liberaliseert. Dat blijkt volgens de krant uit een onderzoek van de Boston Consulting Group. Het onderzoek van BCG toont aan dat het vrijgeven van prijzen... van geneesmiddelen niet automatisch leidt meer concurrentie, betere betaalbaarheid en hogere kwaliteit. En dat is wel wat minister Schippers beweert. Volgens het onderzoek is niet overal concurrentie tussen apotheken mogelijk. Zo zijn plattelandsapotheken schaars en hebben ze een monopoliepositie. En daarnaast werken veel apotheken samen in coöperaties. In Trouw aandacht voor adoptie. Moeders die hun kind afstaan hebben vaak te maken met een opeenstapeling van trauma's, zegt Pien Bos in Trouw. Ze is antropoloog aan de Radboud Universiteit en schreef mee aan een rapport dat vandaag verschijnt. De moeders kampen later met spijt en verdriet. Ze houden hun bevalling vaak geheim en dus kunnen ze op feestjes nooit eens meepraten. Ze willen geen negatieve reacties, vertelt Bos, terwijl ze juist handelen in het belang van het kind. Ze denken dat zij niet goed voor het kind kunnen zorgen. In het rapport pleit, ze en, pleit zij en haar co-auteurs voor een alternatief, langdurige pleegzorg. Het kind wordt niet het eigendom van iemand anders en de moeder is niet afhankelijk van de goodwill van adoptieouders. In de Telegraaf nog aandacht voor dieven die op grote schaal roeimachines Volgens de krant is het in Amsterdam een ware plaag. De trainingstoestellen waarmee thuis getraind kan worden... worden bij bosjes gestolen. Een mysterie, want de ergometers zijn loodzwaar. Vorige week moest de roeivereniging Willem III geloven. Daar zijn maar liefst 13 machines weggehaald. Eerder al was de roeivereniging Skull tot twee keer toe de dupe... en ook werd onlangs bij het Olympisch Stadion een trailer met een trailer... een hele trailer vol met ergometers gestolen, staat in de Telegraaf. Nog even naar het AD. De lente was nog nooit zo zonnig, weet je nog. Die lente van 2011. Zo zal het over een paar jaar misschien gaan. Want Nederland beleeft een lente waarvan we nog nooit heel lang kunnen genieten. Nog heel lang kunnen genieten. Het ziet er naar uit dat we het zondagste voorjaar beleven dat ooit is gemeten. Gezien de verwachting voor de komende dagen kan het bijna niet meer misgaan. Al Dus meteoconsult. Vroeg op de Telegraaf staat nog een foto van Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Zij zijn in de Moneygall in Ierland, waar hun roots, de roots van Barack nog liggen. En dus drinken ze? En Guinness. <laughs> ze staan aan de bar. Mmm, bark heeft de lippen wat op elkaar geperst en houdt het in? glas proostend omhoog. Ik weet het niet, Kinnis. Want aan Michel zie je gewoon dat ze voorzichtig een slokje neemt van ze dat Ze vindt het niet zo drap. lekker. En ze vindt daar niks aan. Niet te drinken.